Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. President Erdogan van Turkije doet aangifte tegen Geert Wilders. De PVV-leider twitterde dit weekend een cartoon van Erdogan met een bom op zijn hoofd. Hij schreef er het woord terrorist bij. Een grove belediging vindt de president waar hij Wilders voor wil laten vervolgen. Toch verwacht correspondent Mitra Nazar niet dat Wilders in een Turkse cel belandt. Wilders zal niet naar Turkije komen om, om daar uh, te verschijnen voor een rechtbank of, of iets dergelijks. Het is vooral denk ik een uh, symbolische actie waarmee Erdogan wil laten zien aan Europa. Met ons valt niet te zollen. Wilders heeft al gereageerd. Op Twitter noemt hij Erdogan een loser d 66 leider Rob Jetten heeft corona. Hij heeft zich laten testen, vertelt hij op Twitter. Die 24 uur na die test zit je best wel in spanning te wachten op de uitslag. En als daar dan eenmaal staat positief, ja, dan schrik je toch wel even. Het gaat verder goed met hem, hij blijft de komende dagen thuis in quarantaine. Bij het ziekenhuis in Weert worden weer corona noodgebouwen neergezet. Want ook daar loopt het aantal coronapatiënten op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 Vergeet de kat, de hond of de goudvis. Het nieuwe populaire huisdier is de kip. Zoveel mensen willen zo'n beestje thuis laten rondscharrelen... dat er in mei zelfs geen kip meer te krijgen was. Kippenboer Ralf van de site kipalshuisdier.nl begrijpt wel waarom. De kip is een heel makkelijk huisdier. Uh, het ruimt uh, heel veel afvallen uh, op wat je in de keuken overhoudt. Je krijgt elke dag een lekker eitje ervoor. Je hoeft ze niet uit te laten. Wat, wat ze wel nodig hebben is altijd vers water en, en voer... En uh, het ook af en toe schoonmaken. En natuurlijk lekker de eitjes rapen. Het weer nu nog mooi. Vanmiddag wordt het weer grijs en regenachtig. Het is 12 graden. Morgen begint met zon. Later voor ze bijen. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Vanochtend vroeg gebeurde al een aanrijding op de A7 vanuit Hoorn naar Zürich op de Afsluitdijk. De Afsluitdijk is dicht vanuit Noord-Holland naar Friesland. Richting Friesland moet je dus omrijden, zeker nog tot 12 uur vanmiddag via Emmeloord over de N307 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Yeah. go Yeah mensen. Aan het begin van die tweede uur. Uh, Sandy Coast met of of That's ah, Another. altijd leuk. Hans ja. van Meulen. Hans van Meulen leeft ook niet meer, maar uh, de muziek leeft altijd voort. Het is wel een ontzettende dooddoener, vind ik altijd weer. Uh, Zo'n uh, zo zo uitspraak. Maar goed. De muziek leeft voort. Ja, maar goed. Uh, we hadden het uh, even over de Amerikaanse presidentenverkiezingen. Uh, tijdens uh, dit... nog uh, een paar uh, dagen. Ik was kijk dagen. dit trouwens, uh, Ja, maar er was ook nog iets bijzonders in Amerika. Want er was een Nederlandse hacker geweest. Die had uh, even het, uh, ja. het uh, Twitter- account voor meneer Trump gekaapt... voor een paar, uh, paar seconden. Het was een ethische hacker die dat uh, vaker doet. En die had, uh, die had dat uh, gedaan. Uh, het wachtwoord wist hij, geloof ik. MAGA 220. Make America ja. great again. Ja. 220. Hij is schrok toch, zich rot, die uh, hacker. Dus dat ik uh, I'm an idiot kunnen intikken... dan als je er ook <lacht> in. Goed. Maar uh, dat uh, gaat uh, ver buiten ons eigenlijk. Wij uh, moeten ons beperken... tot dit, denk ik, hier is het antwoord. En we kunnen af en toe nog een beetje een, een kwingslag maken richting het nieuws wat we tegenkomen. En het meest opmerkelijke nieuws. Want nou. wij mogen het niet hebben over het weer en ook niet over die buikgriep. Die, nee, die, gaan we gaan het niet over hebben. We hebben genoeg gesnijken aan ons kop allemaal. Nou, nou. Zal ik even al? wat kijktips geven, jongens? Ja, ja. ja, kom maar eens even mee. Allright. Um... De kijktips. Voor, voor de tv of voor de televisie? Ja, ah, dat is uh... leuk om naar te kijken. Leuk ja? als je je verveelt. Ja. Is leuk. Wat, uh, nou, enig. wat inhoudelijk uh, we... uh, amusante zaak om naar te kijken. Ik ben bang dat we uh, toch binnen zijn. Ja, toch? Ja, ja, ja is niet erg hoor. Uh, Zitten uh, dan begin er ik zit even uh, met uh, uh, een stukje uh, televisie. Daar ben ik wel benieuwd naar de donderdag om half negen. I can see your voice. dus de dus, uh, ja. 46e variant op. Uh, uh, de Voice-achtige... Uh, uh, nou, ja, dat maakt mijn vrouw. Dus dat, daar weet ik het een en ander van inmiddels. Maar je um, Voice is een show... waarin je gaat kijken hoe mensen uh, zingen zonder audio. Nou, je hoort wel audio in mensen zingen. Moet je moet je raden of ze uh, echt kunnen zingen... of niet kunnen zingen. Ja, met alle respect voor deze programma's. Ik trek het niet meer. Nee, oké. Okay, maar uh, dat is op dit moment het amusement... Ja. dat mensen ja. willen vermaakt worden. Ik wil nogmaals... Daar ja, kun je van alles van zeggen... maar op dit moment willen mensen voornamelijk vermaakt worden... en geen gezeik in de kop. Ja. Dus familieshows, of jij trekt of niet... Dit is waar mensen naar nou willen kijken. Ja, nee, dat is duidelijk. Dus, brood in spelen, Gent. Ja, ja, brood in spelen moet je schrijven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat doen. Ik denk namelijk, wat jij terecht opmerkt, dat ik op een gegeven moment ben ik er wel, misschien wel klaar mee. Ik denk, op een gegeven moment heb ik het wel gezien, dat trucje. Of iemand wel kan zien. Ja, maar in jouw, in jouw geval is het natuurlijk anders. Kijk, als je vrouw dat uh, maakt en die is er uh, heel druk bij kloos uh, bij de is totaal uh, onzindig man massinger. Maar er kijken bijna 3 miljoen mensen naar. ja, de, hij heeft, dus ja dus Je ja, voldoet aan de vraag, is inhoudelijk interessant. En succes is altijd leuk. Ik vind het leuk. Ja. Uh, maar wat ik ook leuk vond, ik heb gisteren al gekeken naar het programma Kijkers Kijkersonderkoop. Heb je dat al eens gezien van Martijn Kabbeet? Nee. nee. Oh, dat is heel grappig. Dat vind ik dus ook alweer een interessant ding. waarin mensen. Uh, tekenen voor een huis en ze hebben geen idee welk huis. Ja. Dus jij, uh, jij gaat nu straks hopelijk uh, ook een keertje verhuizen weer. Maar dan weet je van tevoren niet waar je komt te wonen. Dus zij zoeken voor jou ja. een huis uit en dan kom je gaan. Noord. Je geeft zes ton aan iemand en dan woon je in één keer in, in, in, in, in, in, in, in straat. Wat ik in de bioscoop heel grappig uh, vond, uh, uh, uh, wat kwam, is, uh, zijn er aankwam, is er zijn nu twee nieuwe films: The Honest Thief. Van Liam Neeson. Het is een aardige film over een, uh, een man die een inbreker is. En hem de liefde van zijn leven tegenkomt. En daardoor wil stoppen. En dan wil ze niet, als hij 8 miljoen met elkaar gespaard. Die wil hij dan teruggeven aan de politie. En dan blijkt de politie niet zo'n hele goede politieagent te zijn. En dan wordt hij een beetje vernaaid. En dan, dat is een aardige film. Niet een enorme knapper. Hmm. Maar er gebeurt natuurlijk op dit moment niet zoveel in de bioscoop. Er zijn nee. niet zo heel veel nieuwe films. Uh, Liam Neeson is uh, ook uh, een schitterende rol ooit uh, gezien van Schindler's List. Ja, daar speelde ja. die Oscar uh, ja, Schindler. Prachtig. Nou, dat was ja, een waanzinnig zin. Waanzin. Ja. Maar daar word je niet zo heel vrolijk van op dit moment, denk ik. Nee. Uh, en de uh, Word Grandpa draait nu met Robert De Niro... over een uh, opa die uh, even bij zijn dochter in huis komt te wonen... en zijn kleinzoon uh, gaat het gevechten om de kamer waar die komt te wonen. En het is een beetje een hele flauwe comedy. De Niro die is namelijk niet zo heel best in... Comedies vind ik. Heb een paar, nee, ja. Hij is als maffia. Ja, dat vind ik altijd van. Ja, dat vind ik allemaal een beetje... Ja. Mm. Gis, ja? ja, nee, nee. Ja. Ga en, door. En wat ik op, uh, op Netflix interessant vind... Uh, uh, vind ik de nieuwe serie met uh, uh, David Letterman... My Next Guest, Not No Introduction. Mm -hmm. Heb je dat al gezien zien of niet? Nee. Prachtig interviewprogramma. Daarin, ja, David Letterman gaat op het podium zitten... Gezien. en heeft hij gewoon een half ja. uur drie keer... De enorme met, baard. Ja, hij heeft die een half uur, drie kwartier... met grote, echt, maar echt ja. grote sterren die gewoon... Een beetje uh, Yvonneeën, maar dan... Uh... Ja, maar dan goed. <laughs> ja, ja, Ietsje hoger dan die Yvonnee heel <laughs> ja. En uh, onder andere de Kim Kardashian... die dan echt wel dat... eigenlijk ja, kun je van alles vinden van die vrouw... maar dat is best wel interessant, het verhaal van Duurlijk. Kim Kardashian. En David Chappelle, een van de beroemdste uh, stand-up comedians. Prachtige interviewserie. Ja, uh, uh, My next niet Ja, fantastische... Ik steekt zijn vinger op. En, ik heb er ook nog een. En wat ik ook wil, uh, wil... Voor oh, mensen die sorry. een mooie serie wil zien is... Afterlife van Ricky Gervais. Dat staat er al een hele tijd op. Uh, het gaat over een man die zijn vrouw verliest aan... kanker. Ricky Gervais is natuurlijk een hele goede com com uh, comedian. Het is een soort black comedy over een man die zijn vrouw verliest aan kanker... en daarna het leven weer moet oppakken. Het heet Afterlife. Het is een prachtige melodramatische serie. Ricky Gervais. Oké. Okay. Vertel, Ger. Vertel. Wat nou, er is The Undoing op zich al. Uh, heb je ook een uh, soort van uh, mogelijkheid om films te bekijken. En The Undoing is een uh, nieuwe serie samen met Hugh Grant en Nicole Kidman. Oh, ja. Het gaat over hele rijke mensen die op een andere manier uh, in het leven staan... dan, uh, dan de gewone man. En uh, die vinden ook dat ze andere rechten en plichten hebben. En, een soort Willem-Alexander. Uh, ja, maar dat is dan een serie. Ja, nou ja, jij zegt het, ja. maar je hebt... Helemaal gelijk. Luister. Hè? Wordt hier de revolutie nou gepreden? Ik ben ineens ik al, tegen was het Koningshuis. Wat ik, ik, ik al zei, dus roep ik mijn hele leven al tegen, tegen mijn kinderen. Ik, ik ben betrokken, maar niet onfeilbaar. Ja, ja. Maar die undoing is uh, wel uh, heel erg boeiend. Omdat het, uh, ja, ik zag de uh, promo. Laat ja. inderdaad interessant. En, en, en het zijn natuurlijk twee topacteurs. En, ja. en uh, wel, wel uh, ja, interessant. Interessant. Dus ja, dat is... Uh, Zullen we nog iets? Dus dat mijn kijktips. Heb jij nog wat, Frank, om te Lij kijken? Ik heb nog wat, uh, niet, niet om te kijken. Nee, straks doe ik uh, een kleine ja. tip. Ja, Zullen we eerst een muziekje draaien? Laten we een ja, want... muziekje draaien, want ik heb nog wat leuks voor je klaarstaan. Uh, ja, laat maar ja, want, uh, uh, Verrassing. O, moet je hem wel aanzetten. Hè? Ja, ik heb hem aan. Hij o, staat o, vol open. Ja. <laughs> ah, The Cure. Heel goed. Vijf punten voor Jap. Goed, Jaap, Jaap. wist het. Ja. Dat is ja het nou is uh, reeds een kwart over elf, dames en heren. Hier bij hem. Het programma... wat je... helemaal niet hoeft te... Uh, te, te, te beluisteren, te beluisteren. Eigenlijk, ja. eigenlijk. hoeft dat helemaal niet. Uh, je kan het missen. Daarom kan. toch. Er komt, dan, er komt een Precies. Heel goed. He he. Ja, ja. Frank is ja. onderweg. Frank ja, jij ja. ja, had ja, er, er uh, Frank, uh, Frank Oh, daar komt hij aan. Fluitend uh, komt hij binnen. Dus gaat met de microfoon uh, staat open, ah, dus je kan uh, gelijk meteen praten. Dus Frank uh, heeft, uh, heeft uh, zeg maar uh, autonieuws. Aangezien Frank natuurlijk degene ah. is die uh, het meest met auto's ja. heeft: Amerikaanse auto's, maar ook met Japanse auto's tegenwoordig. Want uh, we zien hem uh, regelmatig in een klein. Hij in is een, een hele, hele klein, uh, Jeepje. Suzuki gebakje. Een Jeepje rijden. Ja, nou, hartstikke leuk. We moesten voor uh, Paula een andere koetsje komen. Tuurlijk, van je af. En, uh, ja, van je lekker van je af. Jij is lopen erin, is nee, maar ik moet zeggen, ik hem met een uh, glimlach van oor tot oor. Dat is een gekke dingetje. Het is dus hartstikke leuk om... Maar je hebt uh, om natuurlijk te ook niet rijden. altijd een Amerika, je hebt ook in Mercedes gereden. Ook ja, gereden. dat had ook te maken op, op een gegeven moment met de parkeerproblematiek op uh, Schiphol... waar ik uh, niet meer uh, welkom was in de uh, P12-garage. We zijn niet blij met auto's van 7,5 meter. Nou, dat, dat was het verhaal, maar uh, achteraf beschouwd uh, bleek het uh, een beginnende veten of een beginnende uh, dispuut te zijn tussen de nv luchthaven Schiphol en de KLM. De luchthaven Schiphol had liever dat daar volbetaalde betaalde klanten uh, ah, stonden. In plaats van het personeel. Stonden, ja, natuurlijk. Van personeel hè, die natuurlijk wel gegarandeerde inkomsten bood voor de luchthaven. Ja. Echter minder dan dat zij zelf hadden voorzien. Dus uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik daar een uh, waarschuwing op. Eerst dacht ik nog dat ik in de zeik werd genomen door een van mijn collega's. Maar het zag er zo professioneel uit. Heb je nog nieuws? Nee, ik heb <laughs> nog nieuws. Tuurlijk. Ja, dit, dit is al nieuws. Nou ja, ja dit, dit is al nieuws. <laughs> nee, goed... Maar als je, over moderne auto's gesproken... als je de auto verlaat, vergeet nooit je sleutels eruit te halen... want heel veel auto's die, als je je sleutels erin laat zitten gaan... op een gegeven moment doen ze zich vanzelf op slot. Door de elektronica? Door de elektronica en allerlei beveiligingen. Maar goed, het regenseizoen is ook weer begonnen. Dus als je die zo vervelend vindt... de hele tijd voor je gezicht heen en weer wapperen... Kan je tegenwoordig mooie spulletjes kopen om op je voorruit te smeren? Dan heb je die ruitenwissers misschien bij motregen nog wel nodig. Maar als je eenmaal een beetje vaart hebt, voor de rest niet meer. Dus dan zie je het water dicht. Wat is bezig? Maar wat is meer? Een soort anti water Ja, je hebt onder andere een spulletje dat heet Rainblock. En dat kan je dan kopen. En dan smeer je je vooruit daarmee in. En dan gaat het water onmiddellijk van de voorruit weg. Als het het, is het mooi maar zou je het ook gewoon op je lijf kunnen? Dan hoef ik namelijk gewoon zo'n teflon. Of als je zelf ermee insteert, ja. dan is het gewoon... Uh... Dan krijg je jouw vrouw Helene je niet meer te pakken. Waar koop je zo'n fles? <laughs> <laughs> ik denk aan dat vrije worstelen ja. waar ze elkaar ja. in hebben ingesneerd. En als je niet meer weet wat de bandenspanning moet zijn van de auto... Gewoon 2.2 rondom is altijd goed. Rond of zo? Ja. 2x2 ja? Ja. altijd goed? Dan zit je altijd goed. Kijk, hey, en ten... waar koop ik dit spul voor ik mijn uit dus niet meer hoef te gebruiken? Bij een automaterialenzaak zaak of hoe heet die andere... Uh, maar hoe, uh, dat hoe, soort. Dat weet jij wel. Hoe kan het? Want mijn, uh, een van mijn banden loopt heel langzaam leeg. Ja, dat kan iets zijn of door het ventiel... of toch een uh, imperfecte aansluiting ergens op de velg. Dus die moet opnieuw worden... Dat zou kunnen, maar... Uh, je zou er een nieuw ventiel in kunnen zetten. Misschien dat het soelaas biedt. Oké. Okay. Want tegenwoordig, die auto's uh, hebben allemaal een, een, een soort van uh, uh, ding... dat je ziet dat er te weinig lucht in zit. Ja, dat uh, vind ik het ook. Ja, <hij <hij> maar, het heel, maar het is heel irritant als, je, <hijen> als die leeg loopt. Ja, natuurlijk is, het is het irritant. Er zit toch een, een minuscule gaatje Hebben nou. auto's een waarschuwingslampje dat er te weinig lucht in je banden zit? Ja. Ja, auto's na 2050 krijgen alleen maar een oude auto. Dus dat is bij mij echt een soort kopen. Wat denk je dat Hamilton heeft? Als hij een uh, puncture heeft. Hamilton. Hamilton. Hamilton. We zitten 40 man mee te kijken of, of hij, uh, ja, of of hij je een water heeft. Ja. <laughs> dat kan bij ons ook. Oh, het is spannend. <laughs> dus ja. Yeah. You got a puncture, mate. Maar goed, uh, dat was een beetje kort, uh, autowetenswaardigheid. En komen er nog leuke nieuwe auto's bij? Dat je zegt, nou, dan moeten we naar uitkijken. Nou ja, ik, ik zit, ik zit eigenlijk meer om... Uh, een soort uh, masochisme zit ik uh, op zondag op RTL 7... naar dat autoprogramma uh, te kijken. Met ja. alle moderne auto's. En uh, ja, de, de elektrische auto is toch uh, gigantisch in opmars... En daar kan je ook iets van vinden. En ik vind daar inderdaad iets van. Maar heel populair klaarblijkelijk. En uh, alleen wat, wat mensen zich nog altijd niet realiseren. En ik vraag me af of de overheid daar uh, heel erg mee bezig is. Moet je je voorstellen over 25 ja, jaar, 20 jaar. Komen de mensen thuis en die gaan om 6 uur allemaal hun autootje inpluggen. Die komen van hun werk. En die gaan ook allemaal elektrisch koken. Je hebt nu al uh, een, een hoger aantal, uit, een groter aantal uitvallen van uh, elektriciteitsvoorziening. Doordat sommige kabels in de grond letterlijk wegsmelten. Want het zijn niet alleen de auto's ja. die worden opgewarmd, Er wordt heel veel elektriciteit gevraagd op bepaalde momenten. Er dus zijn, zijn nu auto's aan het ontwikkelen die het teruggeeft, terwijl ze in de laadplaatsen. Als ze vol zijn, dan gaan ze een bicirculaire palen worden dat. Ja. Op het moment dat jij een elektrische auto hebt en hij is vol... en er staat zon op, dan geeft hij terug aan het net. Ja, ja. En uiteindelijk, Frank, gaan we allemaal over op waterstof. Dus tussen nu en twintig jaar zit dan het waterstof met z'n allen. Ja, ik weet het niet. Dat, want waterstof, om waterstof te maken... is ook heel veel elektriciteit nodig. Dus hoe je het went of keert, die elektriciteit zal... en dat is onmogelijk van... Door, door wind en zon alleen ergens van moeten worden opgewekt. Nou, dus met andere woorden, fossiele brandstoffen zijn de komende 100 jaar echt nog aan de orde? Nou, daar durf ik iets over te zeggen, want ik ben daar op dit moment onderzoek naar aan het doen. Voor een, mm. grote, uh, voor een grote firma. En er zijn bijvoorbeeld al op dit moment waterstofkorrels door een bedrijf ontwikkeld. En als die eenmaal er zijn. Ja. Uh, dus daar durf ik wel iets over te zeggen. Dat, dat zijn nu ook al namelijk uh, elektriciteitsmaatschappijen die het hele net onder de grond allemaal klaarmaken. Uh, voor waterstof. Dus oh, nou ja, dat, dat is op zich goed. En, en waterstof is natuurlijk uh, in Schoon. Dat op zich, ja, makkelijker dan. Ja. Uh, maar om het. Wat er straks gaat gebeuren, is dat. Dat is een soort per-punimobiliteit. Met, met ja. water, met die korrels, kun je natuurlijk weer ja. elektriciteit opwekken en dan krijg je een ander. Ja, nou ja, dat zou natuurlijk. Maar koken jullie, koken jullie uh, op gas of op uh, elektra? Ja, we koken allemaal op gas. Gas, ja. Gas, ja. ja. ja we, nee, maar omdat je, nee, ja, je zo'n inductieding hebt waarschijnlijk. Ja. Ja, dat wordt ja. helemaal gek. Fantastisch. Van, man. Nee, joh fantastisch. Ja, ja een, een, echt een, echt een echte sterrenkok kookt toch ook op gas? Of is nee, dat is niet waar. Nee, hoor. Nee? Is er zijn heel zo? veel koks ja? die hebben in hun keuken alleen maar uh, inductie, okay. omdat het veel minder heet is. Aha. Weet je wel, die, die keukens worden veel minder heet. Want ja, van ja, gas ja, ja. wordt natuurlijk... Uh, ja, dat is het in wel, de... wel makkelijker te reinigen dan zo'n ja. ja. ook ja, uiteindelijk, ja. op... ja. uiteindelijk is het toch een beetje net, net, net als <laughs> heb jij, <laughs> Wat heb jij gegeten trouwens? Uiteindelijk is het een beetje ja. ook wat je gewend bent. Want dat is natuurlijk een beetje Frank. Die vindt alle nieuwe auto's zo waardeloos. Ik vind inductiekokers... Nee, ik vind ze... ze uh, maar je is ook wat je gewend bent. Dat je ja. er helemaal aan ja. gewend ja, bent. Ja, dat is ook zo. Maar ik vind uh, niet alle nieuwe auto's... Uh, <laughs> zeker niet waardeloos hoor. Zo'n Tesla ook. Ik vind het fenomenaal <coughs> dat mensen het überhaupt kunnen bouwen. Ja, wat heet. Alleen... Uh, het zegt me helemaal niet. Voor Misschien mij is geen auto. We zijn vandaag toevallig een filmpje aan het maken met iemand die uh, een uh, oude auto's ombouwt naar Elektra. Dus je hebt een oude ja. Voorswagen, ja. Voorswagen, ja. Voorswagen, Kever... Ja. een is ombouwen ja. met, met, met ja, batterijen. Dat is, en hij maar, wat schijners, voor mij. Ja, maar ja, ja. voor hem is het. Dan, dan gewoon een nieuwe. Uh, maar ik vind. Ook dat vind ik mooi, dat mensen. Nee, dat ja, anders, kunnen worden doen. Ja. anders worden die auto's, anders worden die auto's weer uh, ge, uh, vermalen of weet ik veel. Dus dat hij ja. doet. Hij doet. Hij, maar hij neemt. Accu's uit oude elektrische auto's. Ja. En die zet hij dan in uh, auto's die in oldtimers ja, ja, op de weg blijven. Ja, het, ik vind een, citroën, toch. een aantal Citroënnetjes is ook omgebouwd. En er komt ook een verbod binnenkort, uh, wellicht Europees... om alle afgedankte auto's uh, op fossiele brandstof... die nu naar Afrika gaan, ja, alle wrakken, enorm. om dat uh, tegen te houden. Want wij hebben dus natuurlijk een beetje hypocrisie van onze ja. westerse landen. Want uh, we kijken ondertussen uh, milieuvriendelijk zijn. We importeren in elektriciteit van kernenergie. Alle oude auto's gaan er wij, wij gaan, ik ben, Mijn vorige auto was een, was een vervuilende diesel. die mocht straks helemaal nergens ja. meer rijden met dat ding. Dus dan breng Wij naar krijg je nog 1000 euro voor. En die ja. gaat echt rechtstreeks naar Nigeria hoor. Ja. Maar die gaan zorgen. Ja, natuurlijk. Die gaat daar nog even rondrijden. Ja. Oh, ja. Laat we een stukje muziek. Is met auto's? Ja. Ja. ja, nou ja. Oké. Okay. Hij had ook een auto. Nu niet meer. Wie is dit? Wie is dit? Ik weet het niet. Carl Simon. Nee, nee, nou nee, nou nee, nee, nou nou nou nou Eerste concert Bibi B.B. King, ja, dat mooi ja. in het ja. in het concertgebouw in Amsterdam. Het was ik 16 of 17, ja, zo gaaf, mooie tijd. Je had het net even over David Letterman, hè? Ja. En een, een tijdgenoot van hem, uh, Jay Leno, ja. Of nog heel even om de Chin over auto's, auto's ja, hè? terug ja. te komen. Och, wat heeft die man? Die man in. heeft heel veel auto's. Ja, echt waanzinnig. Ja, een droompaleis natuurlijk. Ja. Uh, uh, Jerry Seinfeld ook, hè? Ja, er, zijn drie, er zijn drie mensen okay. die, die een enorme autoverzameling hebben. Buiten meneer Van Eert, is van Jumbo okay. heeft een hele mooie autoverzameling. Ja. Uh, Mr. Bean, Ron Edkinson. Ja, daar. ook een, een onwaarschijnlijke auto, al. verzameling ja. auto's. En echt een Petrol. De drummer van Pink Floyd ook, maar die is meer Ferrari-man. Ja, ja, en Ferrari -man. En, uh, uh, uh, Jerry Seinfeld heeft een garage. Ik weet niet wat er aan de staat, echt voor miljoenen aan auto's. Ja. En, ik en ben Jay Leno. Een, ja. Ik ben, ik ben uh, in, in 2005 ben ik bij een, uh, een autoveiling, een, een, een, een Formule 1-veiling geweest van Minardi in Lethbury in Engeland. Nou, dan worden de auto's verkocht en die van uh, nou, zo'n zo, zo Grand Prix auto. En dan, uh, nou, dat levert anderhalf ton op. Er zit dus geen motor in die weer apart ja. om een tonnetje bijkopen. Met zes wielen niet normaal. Ja. Maar ja, dat zit Niet normaal. Nou, die reed natuurlijk ook achteraan, hè. Dus uh, het is ook Maar niet ja, dan, dan nog. Als je voor je verzameling wil hebben, ja. ja. Nou, ik heb van de week op Instagram kwam er iets voorbij. Daar uh, stond een uh, heel Formule 1 park, oude uh, Formule 1 auto's. Die waren gewoon in de open lucht en die stonden gewoon weg te rotten. Dat nou, was ook niet helemaal de, bedrijf. Nee, dat niet dus de bedoeling. Dat uh, Dan denk ik ook van, uh, dan schiet je je doel een beetje voorbij. Maar Zo. we hebben nu wat anders. Ja. ja nou, ja. laat we maar horen, Jaap. Ja. De kolom van stijl. Ijskonijnen. Never judge a book by its cover. Ik ga dus nooit op de eerste indruk af. Ik vond Britjes Maasland bijvoorbeeld een behoorlijk ijskonijn.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 Je kent hem wel, Frank. Kate Bush, wie kent haar niet? Ja, ik, ik vond het altijd wel een, uh, een bijzondere figuur. Ik heb me ooit laten vertellen dat Kate Bush heeft een... Uh, uh, uh, in der, uh, toen was ze al lang gestopt, dus niet zo lang, ik denk tien jaar geleden... had ze een concert gegeven in de Wembley in Londen. En het was het concert wat het snelst is uitverkocht aller tijden. Ik geloof hm? in 30 seconden. Echt waar? Ja. Sneller dan uh, Jackson? Ja, sneller dan Jackson. Holy cow. ja. <laughs> Ja, ja. Ik denk ja. dat het eerste concert. Uh, ja. na uh, die buikrief voorbij is. dat het ook heel snel uitstappen. Ja, denk dat je niet. Maar ze hebben je heel zin en ja. in. Uh, ja, absoluut. Ja. We moeten, op dit moment moest, zou ik. ik zou niet aan moeten denken om met heel veel te veel mensen. voor een podium te staan hossen. en tegelijkertijd. Ik denk, na weet je, als het volgende week kan. ik vind het gebakken. Ja, ja het ja, schijnt ja. toch wel een soort. vak uh, um, uh, uh. -het, ja. het zit ja. eraan maar te komen. Maar, ja, maar... we gaan het niet over maar, ja Nee, laten we het er uh, niet over hebben. Uh, alsjeblieft hey, niet. Nou, <laughs> uh, ik heb <laughs> wel ander groot nieuws. Ja, vertel. wel. Uh, Jeffrey Tubin. Ach, hij. Ja, hij is weer. Alweer. Dat is uh, <laughs> een van de bekendste juridische media analisten van de Verenigde Staten. Hij werkt voor de New Yorker en de CNN, werkt hij, als analist. Hij is geschorst. Oh, oh wat ja. heeft hij gedaan? Uh, ja, hij heeft toch iets gedaan wat je beter niet kunt doen. we laten het? kwart voor twaalf. Dat het moet kunnen, ja. Deze man uh, had zo'n Zoom-meeting. je, Google Meet, Hangout. Uh, mensen. Hij had een vergadering gehad. Had ze de camera aan laten staan. En ging daarna even, nam even een klein momentje voor zichzelf. Ja. Okay. Had ik net, hij toch heb van... ik dat netjes genoeg gezet? Uh, ja, ja, hij is, is van hè, toch? Hij ging onan even eren. Ja, hij is en, van in en hè? Uh, uh, hij was vergeten dat de zijn cameraatje aan stond. Ja. Dus, ja. <laughs> dus de collega's waar die net een hele zware juridische inhoudelijke meeting mee had gehad, die keken uh, toen naar zijn hobby. Dus eigenlijk de moraal van het ja. verhaal is... je kan beter niet thuiswerken. Je ja, kan beter niet thuiswerken, nee. Dat is wel een andere dimensie van het thuiswerken uh, Ja, toe. en als je toch een toffe plan bent om een klein momentje voor jezelf achter je laptop te doen, en je weet niet of je camera aan staat of iemand meekijkt, doe mondkapje op. Ja, dat is ja. het. Ja. Of liever een muts. Ja. Een kontkapje. Wat ja. een waarschijnlijk goed verhaal is dat, man. Ja, ja. Oh, jij hebt het over. Wat je? maar je kan ook moeilijk zeggen. Je kan zeggen nou, dit, het ja, het niet. en dan, ja, dan zwem, zwemel je zeggen. met je eigen leuning je hele ja. leven in puin. Ja, natuurlijk, ja, precies. Ja. Ja. Ja. En je had het over het uh, kontkapje. Er zit in een uh, reclamecommercial van een, een of andere bouwmaatschappij, Kees Geel. Die maakt dan op een gegeven moment helemaal oh ja. aan het eind nog een ja. hele mooie als ja. ja. Dat mag ook wel een toch Oh, je man met het bouwfokkersdekken. Ja, ja, dat vond ik wel een hele goeie. Dus, uh, ja, ja. Ja. Goed, ja. Goed, uh... Ik vind het wel een irritante reclame op een of andere manier. Ik kan nee. niet eens definiëren nee. waarom. Maar ik, uh... ik, vind, ik vind de uitspraak op een gegeven moment ook uh, dat je zegt... Uh, als je gaat isoleren in december, ben je te lui in september. Dat vond ik ook wel een hele goeie. Ik vind sowieso met reclames de ene... Weet je al, het is zo persoonlijk aan. Aan. Ja, dat ja, is het ook. Ja. En uh, ik heb een bloedhekel aan die reclames van, uh, van, van, kruidvat. van het Kruidvat. Ja. Vind ik verschrikkelijk. Stemkeken, restend, altijd voordelig. Nee, nee, nee. Het <laughs> liedje vind ik nog wel leuk, maar oh. nee, de, de stem van, van uh, hoe heet ze? Hardweg. Uh, ja, Hardweg. Uh, uh, en, en, en toen had ik zoiets. Weet Gelukt? Ik ga een keer naar, naar haar uh, uh, uh, toe. Uh, uh, ja, nee, ze <laughs> ja, nee, het het staat ook in theater. Ik denk, nou, dan ga ik in het theater zitten... en dan ga ik heel hard schreeuwen in die zaal. Twee plus twee gratis. Kijken wat er gebeurt. Heb je het gedaan? Nee, nee ik heb niet gedaan. Maar ik vind het echt, ik vind het tijsterend. Ja. Dat dit soort... nou ja, misschien... Vroeger had je die reclame met die, uh, met die twee clowntjes, Kun je die nog herinneren? Was hij nee, een ja? Adriaan? Nee, niet Bas, Basie, ja. Nee, nee. maar die twee klantjes van Furiel. Er waren twee van die klantjes. Oh, de klantjes ja, uit. Ja, ja, ja, ja. Ook zo'n bloedirritant ja, reclame. Ja. Maar die bleef gewoon hangen ja. omdat het ze, omdat zo'n ze irritant reclame ja. was. Ja. Dus of ze zijn heel grappig. Als die trouw weer, weet je ja. wel, even ja. de apeldoorn bellen. Ja. Dan blijven ze hangen, ze zijn heel grappig. Of ze ja. zijn bloedirritant. Ja. En dit is een bloedirritant. groot hebben ze ziel. Oh ja. Frank. Schitterende poncho trouwens. Leuk poncho, Robijn intensief. Kijk, een andere vraag nog even. Door. Jullie hebben kinderen, je hebt een dochter, Je hebt een zoon en een dochter. Ik heb ook een zoon en dochter. Uh, toen ik uh, muisjes ging halen. Uh, uh, bij de geboorte van uh, mijn dochter. Toen was ik bij de, hier bij de appie bij de kassa. En toen legde ik twee dozen met roze muisjes en ze. Leuk, wat is het geworden? Heel mooi. Ja. Aangegeven dat, dat, soms, dat soms moet je dingen uitleggen, maar ja, ja dat vond ik wel grappig. Roze is ja. een meisje. Uh, wel. Ja. Maar dan moet je roze nou, we en je. blauwe muisjes, dus toen ja. Wouter werd geboren, blauwe muisje, ja, ja, neem ik aan ook. Roze muisjes, blauwe ja, muisjes. Ja, zeker. roze muisjes. Ja. Maar de film, de, de, de, de, de Ruiter, we kennen hem allemaal van uh, de hagelslag in Scheid. Mm -hmm. uh, die zijn enorm woke geworden op dit moment. Ja. Voelt hem uh, al aankomen, ja, denk ik. Ja, ja, ja ze hebben in 1938 als publiciteit toen een blik muisjes bij de familie van Oranje Nassau afgeleverd. Een soort, uh, he, daardoor is de traditie van de kraamvisite beschrijven met muisje. muisjes. Want waar komt dat vandaan? Omdat ze in 1938 hebben ze de muisjes naar de familie van Oranje Nassau... is een koninklijk ding en nou doen wij het ook allemaal. Uh, dus iedereen houdt zich ook aan de kleur, maar u voelt hem aankomen. Uh, maar bij personen persoon die bij geboord als man wordt gezien lichtblauw... bij mevrouw Roze, maar nu gaan zij genderneutrale muisjes ja, <laughs> dat zijn allemaal witte ja. muizen, of niet? Dat, dat denk ik ook. Kijk uit, jongens, voor de witte, witte, witte, witte muizen. muizen. Ja. Ja, ik denk dat, dat het witte muisjes zijn, ja. moet ja. ja, moeten niet gekker worden. Ja, witte muisjes. Ja. Gezellig de politie over de grond. Ja, het is wel kwaad dat we zwarte meisjes willen. Ik ben blij dat wij het nog op de mooie manier hebben meegemaakt. Zeker, G. Ik ging mijn dochter trouwens een keer, nou niet een keer, aangeven bij de gemeente in Hilversum. Misselijk om je eigen dochter aan te geven. Ja, vind ik ook een laag aan Dat doe je als vader niet. Ja, maar ik heb het wel gedaan. En toen kwam ik terug, zat er een bonnenbode. Dat was net een grootste, was aan schrijven. Ik denk, nou. Dus ik loop naar hem toe. Ik ben net mijn dochter aan het aangeven. En dan nou gebeurt er dit. Het is toch wel. Het ja. is geen goed uh, teken. hij daar heb je gelijk in Dat is ik oh, ja. Nou, sympathiek. Ja. Oh, dat vind ik wel ja. Ja. Zijn ook, bijzonder. Dat is bijzonder. Ik had die bekeur, als je nou had gegeven, had ze hem moeten bewaren en als ze hem terug moeten betalen. Ik heb toen mijn zoon werd geboren, <laughs> ben ik uh, Café Nuf gegaan. Ik heb denk ik de hele zaak aan, een bon, uh, wat te drinken gegeven. Ja. Ik heb het bonnetje bewaard. Ik heb het nog steeds. Hij is nu 21 en hij gaat het terugbetalen. Maar ik heb ook, ik heb ook alle bonnetjes van zijn luiers. Wat je weet dat een kind kost tot zijn 18e. Ja, dat is een, een tonnetje. Een kind kostte 100.000 euro tot zijn 18e. En ik heb nieuws voor hem. Hij luistert gelukkig niet mee, maar hij komt erachter. Hij gaat het allemaal terugbetalen. Dat Kijk, heel goed, Arme wat jongen? Heel goed. Arme, Arme jongen, waarom nou? Ja, omdat het een investering is, een in kind. Wat, wat heb we ervan gekregen, liefde, aandacht? Uh, Even nee. over, over kinderen gesproken. Je komt dus uit een gezin. <laughs> Jij komt uit een groot gezin, hè, uh, Tino? Nee, nee, twee kinderen, twee kinderen? ouders. Nee, mijn moeder was de oudste van dertien. Oh ja, nou goed. Die is dus een plaag. Oké, okay, maar goed. Uh, ik kom uit een uh, gezin van zes uh, kinderen. En op een gegeven moment... mijn vader was uh, uh, actuaris bij een verzekeringsbedrijf. Toen nog. Die, uh, die waren behoorlijk in trek, die actuarissen. En toen zeiden ze... Koper, waarom heb jij geen Mercedes? Nou, zegt hij... Ik heb zes kinderen. Dus daar gaat mijn Mercedes. Daar gaat mijn BMW. Daar... Dus, ja. Al die kinderen werden dus met auto's uh, geassocieerd. Zo ja. ging dat. Uh, dus. Maar, dat, is toch, maar dat, is toch, dat bedoel ik... Ja. Het is inderdaad gek dat je terug gaat betalen. ja, nou ja mijn vader Ik heeft nooit dus een handje bij Ik mij opgehouden. Ik krijg veel auto's door het kring. <laughs> ja, <nu. laughs> nou, mijn ouders hadden het heel goed bekeken. Die denken, nou, die kinderen, die zijn, maar wij hebben het nooit wat gekregen. Niks. Nou, nee. noempa. Nee. Nee. Nee, jij stel je niet zo aan, man. Nee. Je maar dat, waar, aan waarom zou je dat moeten? Ook niet op je verjaardag? Jawel. Oh, maar waar is die niet klaar? Als je je nee, diploma nee. haalde, als je met de rapport thuis nee. kwam, kreeg hij niet de gulden. Nee, nee mijn vader was onderwijzer. Hè. Ja. Dan, uh, ja, dan hoef je niet te geven. Ja, dan hoef je de, geen de, geld te geven. Nee, voor was nooit, Die was nooit tevreden. Oh ja, tuurlijk. Nee, oh, nee dat, ja, ja, ja. dat krijg je dan. Hè. Ja. Nee. Dus de lat bij Huis de Loogman lag altijd hoog? Lag bijzonder hoog. hoog. Ja. Ja. Ja. En uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk heeft hij. Het is een uh, zomerhuis uh, of een ja, vakantiehuisje in, uh, in Spanje. Mm -hmm. En toen heb ik hem overgehaald. Omdat toen hij het wilde verkopen. En wilde hij dan uh, onder de kinderen. Ik zei, dat moet je niet doen. Je moet gewoon lekker gaan leven nu. Je ja, moet uh, verkopen, leuke dingen doen. Daar ga je leuke dingen van doen. We en doen dat, de heeft mee. dat heeft hij toen gedaan. Goed. Is enorm gaan, gaan reizen. En uh, ja. uh, een paar keer Egypte geweest met, uh, met Brandoorgeest. Maar ja, ja, dan leuk. Het ja. Oh, dat is grappig. Wel maar gedaan, waar moet je het bewaren voor je kinderen? Ja, daar heb hard voor gewerkt. Ja, dat onzin. vind ik ook. En bovendien ja. die, die laatste houten jas, daar zit er gewoon geen zak in. Hè? Nee, Toen maar er zijn, wel heel wel. Veel, er zijn heel veel mensen die dan uh, hun kinderen uh, uh, voor, voorop stellen. En dan zeggen van ja, we, we moeten echt. We, uh, uh, ik doe eigenlijk alles voor de kinderen. Maak, het op. Ja. Maak het op. Maak het op, alsjeblieft. Feest, vier, vier feest. Vier feest. Ja. He? Je hebt heel hard, leven hard gewerkt. Ga er lekker van op vakantie. Ga Precies. lekker doen. Dan laten we, ja, je, ja, ja, heb ik en de, de, de, de leeftijd tussen uh, je 65ste en je uh, 75ste. Dat is... De, de, de, dat zijn de jaren waarin mensen het, het gelukkig zijn. Hè? Wist je dat? Is dat zo? Ja, dat is uh, onlangs. Je ziet er ook uh, erg gelukkig uit. Ik ben bijzonder gelukkig, uh, ja. jongens. Ik kijk je, ook je, naar je Frank. Die heeft datzelfde. Dus. <laughs> <laughs> nee, maar omdat je, dan, omdat je dan geen stress meer hebt. En, en je hebt de mogelijkheid. En met een beetje mazzelum met een paar centjes. En kan je leuke dingen doen. En je hebt niet zoveel nodig, hè? En je hebt niet zoveel maar daar nodig. Dan komen we nu in deze verschrikkelijke tijden komen ook achter dat je niet zoveel nodig hebt. Hè? Nee, maar, nee. Een nee. dak boven je hoofd, de mensen nee. heen waar je van houdt en ja. goed en wat te eten. Ja, eens. Maar, en, uh, ja. en een shoelbak, Dat ja. heb ik dan wel weer. Ja, het, ik heb de, wel. ja, ja. Open, het open NK schoolebondsleider. <laughs> uh, okay. nou, ja. ja, van dus het dikke dus, schooldeman. Schooldeman verkopen. Ik denk dat ik naar de dokter moet. Ik heb een RSI-arm. Ik denk dat Je wordt nou schoon. Jij hebt het erover, Tino. Maar ik las vanmorgen of of gisteren las ik nog een bericht over mensen die dus thuis werken met een laptop... die hebben dus ook allerlei blessures die, uh, die Ja, omdat ze op. natuurlijk aan de keukentafel zitten... Ja, of niet, niet erg goed die naam op hun kantoor dus natuurlijk Vanwege de Arbo ja, heb je nog precies. Een stoel. Je je hebt, ik hebt je heb gelijk, wel een goede stoel thuis. Ja. Ja, ik weet het niet. Is dat een beetje... Nee, maar de stoeltjes waar we nu op ja. zitten... dat zijn het gewoon van niets. Van ja. Ja. Als je hier de hele dag gaat zitten werken op je laptop... Dan heb je wel last van je schouders ja, en je rug. Maar ja, rug. Ongeacht op je wat, wat voor stoel of je zit, het is sowieso ongezond om de hele dag maar. Je moet op, nee, om de paar minuten moet, moet je af, sowieso even uh, dus uh, bewegen. Een eigenlijk uur. moet je uh, ja. elke dag een uurtje lopen, ja. wandelen. Ja. Ja. Frank doet ja. dat uh, regelmatig. Ja, ja zeker. Dus, uh, wat dat, uh... Ik ook hoor. Ah, ik ook. Ik vind dat. Heel ja. uh, drie keer per week. Uh, dan zit ik met mijn fiets in mijn krantentas en ik ben van huppel. ja. Dus in dat opzicht... Ik was, was het weekend even naar de burlende herten in de duinen. Ik heb ze was, gehoord. heb did gehoord. go wild. Er ja. is veel afgezegd bij Stanford Goes Wild. Heel veel dingen die niet doorgingen. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon de duintjes inlopen... en naar de burlende herten gaan kijken. Het was knijterdruk. Ja, maar ik Meen, redelijk op tijd heel veel mensen met kleine kinderen. Het is natuurlijk gewoon een uitje. En ik snap het ook wel. Dus het was lekker druk. Maar die herten hebben er niks van. Die beurlen gewoon lekker een beetje door. Ja, natuurlijk. Ik ben jaren hert geweest. Ja maar, <laughs> ja, maar ja, ja. Een ja maar luister, het is ja. een beetje... Die, die hebben zich wild gelachen om die hertenduchten op de zeeweg op de zeeweg te Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, ja, maar die zijn, ja, die zijn natuurlijk... Die, maar het is ook wel grappig. Ze zwaaien. Je, je kunt het zien, hè. Die man, mannen zijn manje Die ja. hebben dus een kleine dingdong hangen onder haar. Ja. Ja. En een kwastje eraan. Die zijn die de hele tijd aan het sproeien. Ja. hun ding en hun terrein te afzetten. En ze willen natuurlijk de beste, het beste hert, het sterkste hert... mag zich voortplanten Die krijgt ja, een roedeltje fruitjes om zich heen. Dus die fruitjes die dartelen er tussendoor... die zijn klaar voor het grote werk. Kijk, ik heb wel zo'n gevecht gezien met twee uh, twee herten. Ja, ik dacht... Uh, ja, het is zag, geweldig. Met die hertjes, met die, met die, met die gevechtjes uh, tegen elkaar aan. Ja. Ja. Ja. is wel prachtig om te zien. Maar nee, dan is nog buiten het hek trouwens. Maar jongens, dan... het is op 500 meter lopen van ons huis. Ja, toch? Gisteren was ik met mijn ega door een hoe heet het, kra niet kraanvlak, hoe heet het andere? Het kraanvlak nou, ja Prachtig, uh, daar heb je ook van die, uh, die grote wiesenten lopen en zo. Dan denk je van ja, soms uh, waan je je in een heel ander land. Dus, dus die vond... beesten halverwege ja. in, in zo'n vennetje ziet staan en zo. En dan denk je van nou, ik had ook even, ja, bizar, ik in Afrika kunnen zijn. weet nou, ja, dat dus vind ik heel goed duinen, ja. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar toen vorig jaar had ik verstands en we je in Afrika heb je de Big Five, he, ja. de dieren die je moet zien. Maar wij hebben ook de Big Five. Dat zijn de wiesent, de ja. Schotse Hooglander, het Damhert, ja. de Vos en veel uh, van Parijs. Maar die Vossen worden steeds brutaler. Ja. Die, die zie ik echt uh, bijna aan een lijk. Die zijn ook volledig gedomesticeerd. Ja. Ja. Ja. Die komen bijna langs lopen en dus zeggen, ja. ja. mag ik mee? Ja, ja. Ja. Ik heb één exactly. keer een, een enorme fout gemaakt. Ik zat in zo'n oude Bedford in een wildpark in Zuid-Afrika. En op een gegeven moment uh, werd iedereen geacht muisstil te zijn. En, en toen had hij een of andere verhalen over een speciaal uh, varken of zwijn dat daar rondliep. Je ging een varkje nou doen? En toen ging die man helemaal uit zijn plaats. Ik durfde bijna niet te vragen, ja. maar hoe klonk het varken? Ja. <lacht> Ja, look in... like a pig, you act like a pig. Dat zeg zeg is een, nee, dat is een <laughs> zuid, <-oesthetische, laughs> zuid windvarken is het. Dat is een bijzonder bijzondere. Ja, nou, ja, die mag je niet doorheen. nee, nee, de Grote fout. Niet culpa. mag er meer komen. Even, want we zitten aan de tijd, mensen. Het is nog vier minuten voor twaalf Nou, dan is het nog vier minuten nog. Start het vol niet in. Nou, dat ga ik ook doen. Jongens, Polonaise. Ja, dus nou, nee, nou dat, uh, dat ik het laatste nummer uh, maar ja, even leuk, erbij. En dat is uh, dan een nummer uh, die ik uh, zelf nog wel eens uh, pleeg uh, te draaien. Het is Doe een je? van de talentvolle uh, mensen uit Noord-Holland. Want uh, daar komt uh, oh, uh, deze man vandaan. En hij komt uit Volendam, mensen. Dus dat is ook al heel bijzonder. Talent van de Week. Uh, nou, door door precies. Jaap, door Jaap Koper. Uh, ja, is het geen uh, een neutraal nummer? Nou, het gaat over ro uh, uh, romances. En dat nou. is uh, Jacob D. Edward. Hij heet Jacques Deen. Van het welbekende supermarktconcern. Uh, Jacques Deen de uit van. Volendam. Ja, en dit nummer dat heet Romance. En dan zeggen wij allemaal tot volgende week. Dit was de kant nog Show. Een bluebirdje So the ship without a sail could sail to sea again, and the wind was surely. See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 You are in the past Life is just the wheel That keeps on turning Until it fires